9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Spanje gelden vanaf nu veel strengere regels tegen roken. In bijna geen enkel openbaar gebouw mag nog worden gerookt... zoals cafés, restaurants, discos en luchthavens. Het verbod geldt in beperkte mate voor buiten. Zo mag er niet meer worden gerookt bij kinderspeelplaatsen... bij de ingangen van scholen en ziekenhuizen. De Spaanse regels zijn strenger dan in sommige andere Europese landen... omdat nergens rookruimtes zijn toegestaan.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 Morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. awb verkeersinformatie: Geen files, alleen een waarschuwing voor de gladheid. Want in het hele land is het op de lokale wegen... plaatselijk glad door bevriezing. Normaal vertellen we u uh, rond uh, negen even wat we zien buiten... Uh, bij het kapitaal. Uh, Heel Soms een vosje, soms wel eens een ree. En altijd een zwart merel mannetje dat heel driftig zijn territorium verdedigt. Maar vandaag zien we dat allemaal niet, want wij zitten hier in de, in de studio op het Mediapark... voor een, ja, een bijzondere uitzending, kan ik wel zeggen. Gelukkig nu jaar nog allemaal. Um, u heeft nog een bijzonder uur van ons in petto. Welkom bij het Tweede Uur van Vroege Vogels. Omdat 2011 het jaar van de boerenzwaluw wordt... gaan we het komend uur iets, eh, iets bijzonders doen, iets moois laten horen. We moeten nog wel een maand of drie wachten, dat hoorden we net van Harve van Diek... voordat we de boerenzwaluw weer in Nederland kunnen begroeten. Maar in het nu volgende soundscape, of geluidenspel, zo u wilt... maken we ze terugreis van 8000 kilometer alvast mee. Vier jaar geleden werd dit door vroege vogels gemaakte klankbeeld... al eens in vijf delen door ons uitgezonden. Aanleiding toen was het boek De Zwaluwen van Singraven van beeldend kunstenaar Erik van Omme. En gefascineerd door de reis die de zwaluw jaarlijks maakt... trok van Omme het vogeltje achterna. Van Nederland naar Afrika en terug. Schitsboek en potlood binnen handbereik. En het resultaat was te zien in De Zwaluwen van Singraven, een boek en een expositie van schilderijen, aquarellen en etsen. In de vorm van een klankbeeld volgen we in Vroege Vogels de reis in omgekeerde richting. U hoort de stemmen van radiopresentator Hans Smit, zwaluwdeskundige Benny van der Brink en beeldend kunstenaar Erik van Omme. Reis mee met de boerenzwaluw. Het is 14 april, ochtends vroeg in het oostelijk deel van Nederland. Denenkamp ontwaart Op zijn Twens. Lekker rustig, landelijk. De oude gortenmaker opent de luiken van zijn huisje naast de watermolen. Het water van de dinkel stroomt onafgebroken langs het waterrad... dat pas vanmiddag zal gaan draaien. De bezorger van de Twentse poerland Tubantia fietst voorbij. Bij het landgoed Sintgraven arriveert tekenaar Erik van Ommer, bepakt met schilderstas en ezel. Goedemorgen, René, met Erik. Kun je het hek even open doen? Hij gaat open. Dank je. Terwijl hij wacht tot het hek elektrisch wordt geopend, kijkt Erik naar boven. Dat doen meer mensen nu. Ze hopen allemaal op de terugkeer van een bezoeker... die het einde van de winter aankondigt en het begin van de lente. En die bezoeker is een vogel. Zo gaat het op veel plaatsen op het noordelijk halfrond. Van Spanje tot Noorwegen, van de Atlantische kust tot de Grote Oceaan. Overal turen mensen de lucht in, op zoek naar de boeren Zwali. Hij wordt terugverwacht van zijn Afrikaanse winterverblijf. Terug van een van de langste reizen die in het dierenrijk gemaakt worden. Erik van Ommen loopt langs de dinkel die om de havenzaten Singraven heen meandert. Op weg naar de bijgebouwen waar de hond hem opwacht. Hier zal vandaag of morgen de eerste boeren Zwalu de poort van het koetshuis binnenvliegen. Op zoek naar zijn nest van vorig jaar. In dit vredige landschap begint ons verhaal. En hier zal het straks ook eindigen. Het reisverslag van een boerenzwaluw. Een avontuurlijke tocht over land en zee... door zware regens en onder een verschroeiende zon. Overal loert gevaar. Vanachter elke boom kunnen ogen op hem gericht zijn. Het wordt een reis vol hindernissen en gevaren. Van Zuid-Afrika naar Twente, ruim 8000 kilometer lang. Een reuze prestatie voor een vogel die vlak voor zijn vertrek maximaal 25 gram weegt. Nog minder dan drie munten van 2 euro. Het is februari en ver weg van hier. De boerenzwaluw die wij gaan volgen zich zacht nog boven de droge savannen van het Etosha Nationaal Park in Namibië. De meeste Nederlandse boerenzwaluwen overwinteren in Midden- en West-Afrika. Maar deze is nog verder naar het zuiden gereisd, naar Etosha. En het is ongeveer half zo groot als, als Nederland. En centraal in het park ligt een hele grote zoutvlakte. En daar is ook de naam Etosha vandaan gekomen, want het betekent in het Afrikaans de grote witte plaats. En die pan ligt meestal helemaal droog. Het is één grote dorre woestijn, zeg maar. En alleen in de regentijd in oktober, november komt er langs van water in te staan. En er komen heel veel beesten voor in het park en die drinken allemaal bij drinkplaatsen die of natuurlijk zijn of aangelegd door het parkbeheer. Bij zo'n drinkplaats kun je allerlei dieren verwachten. Veel olifanten, zebra's, genoes, luiparen, jachtluiparen en heel veel vogels natuurlijk. Boerenzwaluwen uiteraard. Eigenlijk keur aan hele kleine vogeltjes, duiven, parelhoenders. Het is een paradijs eigenlijk. Vlak voor het vertrek wordt er druk gevoerageerd door de vogels. Ze moeten opvetten en jagen op de ontelbare vliegen, maar ook op kevers en mieren. Miljoenen soortgenoten bevolken dit paradijselijk zwaluwland... met een overvloed aan voedsel, drinkplassen en zon. Ongeschijnlijk komt het ze aan niets tekort. waar dan toch die onrust onder de vogels? Het is hun instinct dat ze opdraagt naar het noorden te vliegen voor een reis die vaardigheid, kracht en uithoudingsvermogen vereist. Een reis die voor sommigen wel eens hun laatste zou kunnen worden. Het mysterie van de vogeltrek. Waarom begint een zwaluw aan die levensgevaarlijke reis naar het noorden? Waarom blijft hij niet in het Afrikaanse paradijs met volop voedsel? Omdat al duizenden jaren terug... ook zijn voorouders aan die tocht naar het andere eind van de wereld begonnen. Ja, Waardoor die knop omgezet wordt, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is het de daglengte... Althans, uh, men denkt dat in, uh, in Europa in de herfst... de daglengte, het korte van de dagen, de trigger is die ze laat vertrekken. En uh, in Afrika, als je daar in de tropen bent... daar zijn de dag- en nachtlengte ongeveer hetzelfde. En dan heb je dus niet zoveel verschillen. In zuidelijk Afrika wel weer. En dan zou datzelfde mechanisme daar kunnen gelden. Maar kennelijk hebben ze ook zoiets van een tijdklok in hun hoofd... die zegt, wat nu tijd om weer te vertrekken... want we moeten weer uh, voor de jongen gaan zorgen. Het kan ook zijn dat ze wachten dat ze klaar zijn met de rui, want in Afrika, daar ruien ze. Daar broeden ze niet, daar ruien ze. Dus het hele verenkleed wordt daar vernieuwd. Ze zijn helemaal klaar voor het nieuwe broedseizoen in bruiloftskleed... en dan jakkeren ze naar Europa. Terug naar de Afrikaanse savanne, waar de lucht nog trilt... onder de verzengende februarizon. Onze zwaluw is niet meer te houden. Elk veertje is nu klaar voor de reis. Morgen vroeg, bij het ochtendgloren, zal hij opvliegen voor de eerste etappe... Maar voor nu is er een andere zorg. Hij moet een veilig onderkomen zoeken voor de nacht. En wel meteen, want de zon daalt snel over de Namibische vlakte. De oevers van een drinkplaats lichten zilverkleurig op. Een kudde olifanten houdt hier bivak voor de nacht. Ze worden beloerd door de toeristen uit het resort Okaukueo. Aan de rand van het water staan rietvelden waar de zwaluw de nacht zal doorbrengen. Samen met honderden soortgenoten. De vogels dalen neer in de rietstengels. Dicht bij elkaar, zodat ze in de koele nacht profiteren van elkaars warmte. En wanneer de zon is verdwenen, hoor je het avondlied van de krekels. Met af en toe een nachtzwaluw, of oehoe. Komen de zwaluwen hier echt tot rust? Niet zoals wij mensen. Rust betekent voor vogels dat hun hartslag fors naar beneden gaat. Maar een ononderbroken slaap? Nee, want het dreigt altijd gevaar. Een zwaluw kan zich geen moment van onoplettendheid permitteren. De hyena's die nu actief worden, vormen echter geen gevaar. Hun gehuil draagt ver over de droge vlaktes. Ze zijn opgewonden. Deze aaseters hebben leeuwen horen brullen... en instinctief weten ze dat daar, ergens in het duister... voedsel op ze ligt te wachten. Het karkas van een zebra misschien, of een afgekloven genoeg. Over de savanne heerst een mysterieuze stilte. Zoals elke ochtend, net voor zonsopgang. Hoog in de Acacia, aan de oevers van de drinkpool, wordt de nieuwe dag luidkeels begroet door twee vogels. Het zijn neushoornvogels, die als dirigenten het Namibische vogelkoor leiden. Wevers, rouwduiven, hoppen, drongo's en klauwieren. Als in slow motion stappen twee giraffes met sierlijke bewegingen op de plas af en buigen zich traag voorover om te drinken. Ze kijken verschrikt op als in de verte een leeuw... voor het laatst deze ochtend zijn machtige schreeuw over de vlakte laat rollen. De neushoornvogel laat zich hier niet door afschrikken... en beantwoordt met een honend geblaf. Om zijn clowneske uiterlijk, met een snavel zo groot en gekromd als een banaan... noemen ze hem wel de paljas van de plas. De boerenzwaluw is niet in de stemming voor grapjes. Hij doet wat rekoefeningen, schudt de veren los en weg is hij. Vaarwel, Namibië. Leeuwen en zwaluwen, zouden die iets gemeen hebben? Misschien meer dan we denken. Natuurlijk, het zijn allebei goede jagers, maar er zijn meer overeenkomsten. In de schaduw van wat struikgewas zoogt een Leeuwin haar jongen. Ook de groep waarvan zij deel uitmaakt, is hongerig. De koningen van de wildernis hebben hun oog laten vallen op een zebra. Die heeft zich wat afgezonderd van de veilige kudde. In volle vaart snellen ze op het dier toe... Met een enkele beet wordt de prooi gewurgd. Na een iertje eten zijn de leeuwen voldaan en is het tijd voor de schoonmaakploeg. De hyena's, die al op een afstandje stonden te wachten. En vanuit de lucht komen de gieren. Ze cirkelden al een tijdje boven de etende leeuwen, netjes wachtend op hun beurt. Maar nu naderen ze het restant van de zebra. Maar ook de zwaluw doet mee. Hij is na de eerste 100 kilometer van zijn reis wel toe aan een stevig maal. De paar vliegjes die hij onderweg is te vangen, compenseren nauwelijks de verbruikte energie. Nee, dan de zwermvliegen die rond het zebra zoemen. Dat is net wat hij nodig heeft. Er steekt een sterke westenwind op boven de vlaktes van Namibië. Die stuwt de zwaluw oostwaarts tot boven de Okavango-delta in Botswana. En daarna nog verder tot bij het glinsterende lint van de Limpopo-rivier. Hij vliegt in het gezelschap van tientallen soortgenoten. Hoog in de diepblauwe Afrikaanse lucht cirkelt een valk. Het is een boomvalk. Misschien wel eentje die ook uit Twente hierheen is gevlogen. De zwaluwen doen zich te goed aan een zwerm termieten... en hebben geen weet van het gevaar. De valk slaat zijn vleugels achterover. De ogen gefixeerd op zijn doel en duikt op de groep zwaluwen. Paniek! Elke zwaluw versnelt, zwengt naar links, naar rechts, naar boven. Maar daar is juist het gevaar, dus snel weer naar beneden. Voor één zwaluw is het te laat... Zijn reis naar het noorden, nog maar net begonnen, is in één klap voorbij. Onze zwaluw is de valkendans maar net ontsnapt. Hij voelde de luchtbewegingen in zijn veren, hoorde achter zich het geweld van de vangst. Hij heeft ervan geleerd en is weer een ervaring rijker. Blijf altijd waakzaam, bewust van het gevaar en verslap geen moment. Want als hij vandaag niet overleeft, dan is er geen morgen. Het is eind februari en onze boerenzwaluw vervolgt zijn weg noordwaarts door Afrika. Eigenlijk is het niet onze zwaluw, het is een Afrikaanse vogel die naar het noorden komt voor het bloedseizoen. Hij vliegt laag over de grond, de hete ochtendzon kaatst terug van de aarde. De zwaluw voelt de warmte op zijn ivoorwitte buik. Het winterkwartier Namibië ligt alweer tien dagen achter hem en de zwaluw is nu zo'n 1600 kilometer gevorderd. Hij reist vandaag niet alleen. Ongeveer twintig andere zwaluwen vliegen mee. Hun donkerbruine oogjes zijn gericht op al wat voor hen ligt. En dat is voorlopig nog het enorme Afrikaanse continent. Met zijn savannes en bossen, bergen, woestijnen, rivieren en meren. Hier zal hij de komende weken moeten zien te overleven. Vandaag voert de reis over Zimbabwe. Onze boerenzwaluw vliegt nu door een Afrikaans tweestromenland. Gevormd door de Limpopo en de Zambezi rivier. Hier... Tegen een vallei aan ligt een belangrijke overnachtingsplaats voor trekkende zwaluwen. Tijdens de trek komen hier elke avond miljoenen vogels om de volgende ochtend weer te vertrekken. En de avond daarna voltrekt zich hetzelfde tafereel met weer andere vogels. Grote aantallen vogels op een plek, dat trekt altijd vijanden. Er zijn altijd roofvogels en ook s'nachts wel zoogdieren en in de tropen zijn het ook slangen die de vogels kunnen eten. Maar de mensen die zijn in dat opzicht ook een gevaar. Want er zijn slaapplaatsen bekend waar de mensen ook de zwaluwen oogsten voor de consumptie. Met name is dat bekend uit Nigeria. Daar is een klein dorpje tegen de grens met Cameroen aan. Waar een slaapplaats is van een paar miljoen zwaluwen. En de bewoners van een dorpje daar vlakbij, die weten dat. En die hebben de gewoonte om als die zwaluwen daar komen slapen, s'avonds die zwaluwen te vangen. En die gebruiken ze echt voor de consumptie. En dat, dat zijn honderdduizenden zwaluwen per seizoen. De reis voert verder naar het noorden. Over Zambia, waar hij een landschap aan zich voorbij ziet trekken... van grazige weiden, akkers en watervlaktes. Zo op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Mieren, vliegen en kevers in overvloed. Geen noemenswaardige tegenslagen. Maar dan ineens, boven een maisveld... wat is dat voor geluid? Stok! Klinkt het. En Stok. nog een keer. En nog eens. Stok! Eén zwaluw valt dood neer, geveld door een steen uit de katapult. Maar verderop staan netten gespannen voor een grotere vangst. Het verhaal gaat dat de zwaluwen schadelijk zijn voor de gewassen. Diep gewortelde en eeuwenoude tradities zijn niet 1, 2, 3 te veranderen. Maar er kan wel wat. In Zambia loopt een boerenzwaluwproject voor scholieren. Onze boerenzwaluw? Die de dans in Zambia maar nauwe ternauwernood ontsprong, heeft er nog geen baat bij. Maar zijn nakomelingen straks misschien wel. Via Tanzania bereikt onze hoofdrolspeler het grootste wildparadijs ter wereld. De Masai Mara in Kenia. In grijze kolonnes trekken enorme kuddes olifanten over de weidse vlakte. Er grazen zebra's, gnoes en impala's. Nerveus als altijd, want één moment van onontlettendheid kan fataal zijn. In het hoge gras verscholen liggen de grote roofdieren... loerend en wachtend op het moment om toe te slaan. Al dit wild is positief voor de boerenzwaluw. Het trekt insecten aan en hij kan er te kust en te keur van eten. Vaak zwenkend tussen de hoeven door... want juist daar worden de insecten van de grond gestampt. Hier zelfs kan de zwaluw kieskeurig zijn... en de kleine insecten laten gaan voor de grote exemplaren. Dat bijtinken is nu van levensbelang... want er wachten nog zo'n zes vliegweken... Alleen s'nachts is er rust. De duisternis valt snel in hier in de Masai Mara, bijna op de evenaar. Het landschap ligt nog even op. Groene acacia's worden eerst grillige, grijze silhouetten... en dan verdwijnt de zon. De Masai zijn nog druk met het vee dat voor de nacht op stal gaat... beschut tegen de leeuwen. Terwijl het vee naar de nachtverblijven wordt geloodst... zoekt onze zwaarluwe een veilige plek. Hij is alleen dit keer, gescheiden van zijn medereizigers... Hij vliegt naar een van de hutten, duikt door de opening... en vindt een mooie rustplaats op een balk onder het rieten dak. Een onbewolkte Afrikaanse hemel is zoals een sterrenhemel moet zijn. Niet vervuild door kunstlicht en met een zee aan sterren. Dieper donker en mysterieuzer dan in het dicht noorden... waar de zwaluw naar op weg is. Onder die hemel vieren de Maasai hun feest... ter ere van de dag die achter hen ligt. Terwijl de Maasai-vrouwen toekijken, springen de mannen in de lucht. De een nog hoger dan de ander. De geluiden van zang, dans, gelach en gepraat vermengen zich met het loeien van het vee. De runderen zijn onrustig. Er is regenopkomst. Een nieuwe morgen breekt aan. Grijs en bewolkt. Maar de Maasai zijn opgewekt. Het is goed dat er regen komt. De komende weken zal er weer genoeg gras zijn voor het vee. De regen wordt ook verwelkomd door de leeuwen. Liefhebbers van een natte jacht. Antilopen en andere prooidieren hebben tijdens de buien een vertroebelde reuk. En dus kunnen de leeuwen makkelijker toeslaan. En hoe zit het met onze zwaluw? Die heeft een haat liefdeverhouding met de tropische buien. Vliegen tijdens een harde regenbui is ronduit een drama. Je veren worden nat, je lichaam raakt onderkoeld. En als het lang duurt, volgt meestal de dood. Maar aan de andere kant is regen ook een van de belangrijkste levensvoorwaarden. Er ontstaan poeltjes om uit te drinken... en na een flinke bui zwermen termieten en mieren massaal uit. Dan komt het lichaamsgewicht van de zwaluw weer op pijl. En dat brengt hem in goede conditie voor het vervolg van zijn reis. Een periode van lange droogte in Afrika... is zeer nadelig voor de overlevingskansen van de boerenzwaluw... en andere insecteneters. Maar vandaag is de regen in het nadeel van de vogel. Na zijn afscheid van de Maasai vliegt hij een grijs-zwart gordijn tegemoet. Hij gaat sneller vliegen, in de hoop nog zoveel mogelijk kilometers... naar het noorden te kunnen maken. Dan valt er een druppel op zijn rug. En nog één. En nog één. Steeds sneller totdat onze zwaluw door een muur van water vliegt. Zijn verenpak raakt doorweekt. En het zicht op de horizon is één wazig beeld. Hij moet een schuilplaat zoeken, maar waar in deze eindeloze vlakte? Kilometer na kilometer ziet hij het gras wazig aan zich voorbij geleiden. Hij ziet ook een soortgenoot die uitgeput in de modderpoel valt. Zal hem hetzelfde lot wachten, één of twee kilometer verder? Plots doemt er in de verte een vaag silhouet op. De zwaluw worstelt zich met zijn laatste krachten vooruit. Hij haalt het en ploft neer op het tak. Voor zover je daarbij een vogel van 20 gram van kan spreken. Eindelijk veilig. Als hij zich uitschudt en zijn verenpak op orde brengt... schiet er een bliksemschicht op de... De donder is zo hard dat de zwaluw voor een moment verdoofd lijkt. Dit was het meest gevaarlijke deel van zijn reis, tot nu toe. Regen en zon wisselen elkaar soms onbegrijpelijk snel af boven de Afrikaanse savanne. Na een uurtje schijnt de zon weer fel. De natte vlakte krijgt een blinkende kleur en komt weer tot leven met een kor van vogels en zoemende insecten. De zwaluw geniet een moment van de warmte en slaat dan de vleugels uit. Hij vliegt wat rondjes om de boom, vangt insecten en vliegt verder met de weldadige zonnegloed op zijn rug. Zo volgen enkele voorspoedige vlieguren totdat hij in de namiddag bij een grote watervlakte arriveert. Het Victoriameer, het grootste meer van Afrika en ruim anderhalf keer Nederland. Aan de oevers waden vissers tot aan hun middel in het water. Ze trekken volle netten aan land. Straks liggen de vissen op de plaatselijke markt. Van een afstandje ziet onze zwaluw boven het wateroppervlak... duizenden, nee, miljoenen dansende stipjes. Zijn het gemeten? Nee. Is erbij gekomen ziet hij huiszwaluwen, gierzwaluwen en boerenzwaluwen. Ze voeden zich met de misschien wel miljarden insecten die rond de oevers zoemen. Onze zwaluw mengt zich tussen zijn collega's en tankt hierbij. bij. Zijn veren krijgen een wasbeurt en worden weer netjes opgepoetst... want morgen telt weer vele vlieguren. Maar eerst nog... Is er het magnifieke schouwspel van honderdduizenden vogels die zich een rustplekje veroveren in de rietvelden op de oevers? Juist als de zon de horizon raakt en nog even meer beschijnt met een soms oranje dan meer roze of gouden gloed. En dan eindigt deel 2. We kunnen de boerenzwaluw zijn verdiende nachtrust. Veilig in het riet. U luistert dit uur van vroege vogels naar een klankbeeld over de voorjaarstrek van de boerenzwaluw van Namibië naar Twente. Want dit jaar, 2011, is door vogelbescherming en zo van Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het jaar van de boerenzwaluw. Om aandacht te vragen voor deze vogelsoort, waar het niet goed mee gaat, maar die toch zo verschrikkelijk goed bij ons past. We vervolgen nu de reis van onze boerenzwaluw... die amper 25 gram weegt... en elk jaar twee keer een afstand van 8000 kilometer overbrugt. Vol gevaren en risico's. Er is een gebied in Afrika... dat zich in volle breedte uitstrekt... tussen de Atlantische Oceaan in het Westen... en de Rode Zee in het Oosten. Een oppervlakte... Twee keer zo groot als de Verenigde Staten van Amerika... maar vrijwel onbewoond door mensen. Hier zijn voedsel en water schaarser dan waar ook ter wereld. En juist hier passeren twee keer per jaar honderden miljoenen trekvogels. Het is de droogste, heetste en meest verlaten streek op aarde. De Sahara. Het is nog maar een maand geleden dat onze hoofdrolspeler zijn winterkwartier verliet. Gelukkig was hij in goede conditie en heeft hij ondanks tegenslagen en soms met dat geluk de reis tot nu toe volbracht. Maar de grootste uitdaging moet nog komen. Hij zal de woestijn in etappes overvliegen, overdag jagend op insecten. Tegen de avond hoopt hij op een oase, in het gunstigste geval, of anders een verlaten boom. Dat is de boerenzwaluwstrategie. En dat is heel anders dan de rietzanger. Die eet zich helemaal rond... Een vliegt dan zonder fourrageren over de Sahara. Hij vliegt s'nachts en profiteert zo van de koele lucht... die het mogelijk maakt meer snelheid te maken. Bovendien blijft zijn waterverlies zo tot een minimum beperkt. Voor veel trekvogels ligt een groot meer in het hart van Afrika... aan het begin van deze uitputtingsslag. Dat is het meer van Tjaat, op de grens van Niger, Nigeria, Cameroon en Tjaat. De rivieren de Tjari en de Logone zorgen voor de aanvoer van water... In een periode van overvloedige regenval wordt het zo groot als België. En als het daarna lange tijd droog is, krimpt het water oppervlak fors. Net als het Victoriameer werkt ook dit meer als een magneet op vogels. Dus onze zwaluw is niet alleen als hij vanuit het oosten aankomt vliegen. Reuzenreigers, rolrijgers, purperrijgers en zilverreigers waden door het ondiepe deel. Oeverlopers, zwarte ruiters en steltkluten scharrelen er over de slikken. De veelkleurige bijeneters jagen op insecten en vervolmaken dit levend palet aan de oevers van het meer. Hier brengt onze zwaluw de nacht door, te midden van miljoenen soortgenoten in de uitgestrekte rietvelden langs het meer. De nacht voor de grote dag. De ochtend breekt aan en het meer van Tjaat is het podium van een prachtig schouwspel. Hier beweegt een vleugeltop, daar schudt een zwaluw zijn veren. En al snel maken miljoenen zwaluwen zich kletterend op voor vertrek. Het gekladwiek zwelt aan tot ongekend volume. Alsof de Bolero van Ravel in versneld tempo wordt uitgevoerd. Wolken van zwaluwen. Op sommige dagen miljoenen en miljoenen. En ergens in deze vogelmassa vliegt onze Boerenzwali. Om van het meer van Tjaat naar het Atlasgebergte in Algerije te vliegen... moet hij ruim 2000 kilometers woestijn overbruggen. Hij is nog maar net onderweg of hij ziet op het zand soortgenoten... die nu al het loodje hebben gelegd. Ze zijn in slechte conditie bij het meer vertrokken... en nu al door gebrek aan voedsel en water bezweken. Onze hoofdpersoon zoekt gezelschap van andere boerenzwaluwen, oeverzwaluwen, gierzwaluwen en huiszwaluwen. Vanuit de woestijn kijkt een nomade op naar de lucht en ziet de zwermvogels. Hij leunt wat op zijn stok en mijmert in zichzelf hoe deze wezens erin slagen in die eindeloze lucht hun weg te vinden. Misschien zal hij wel nooit het antwoord horen. En misschien moet het ook maar een mysterie blijven. Al weten wij er nu iets meer van. Voor hun navigatie gebruiken vogels verschillende methodes. De nachttrekkers oriënteren zich vooral op de sterren. De vogels die overdag trekken, zoals de boerenzwaluw, hanteren de zon als kompas. Maar ze navigeren ook op het magnetisch veld van de aarde, vooral als het bewolkt is. Maar vandaag is het een doorsnee Sahara-dag met een schroeiende zon. De zwermen zwaluwen vliegen boven de oneindig droge vlakte... met slechts een trillende horizon als onveranderlijk oriëntatiepunt. Een zwaluw is een oogjager en die kan dus alleen maar uh, voedsel zoeken bij licht. En dat moet dus overdag zijn. En overdag trekken ze ook. Dus een zwaluw is niet een vogel die uh, op een dag gigantische afstanden aflegt... Want daar hebben ze dan de tijd niet voor. Dan zouden ze ook in conditie achterop raken... omdat ze dan onvoldoende voedsel binnenkrijgen. Ze moeten dus elke dag tijdens de trek ook hun voedsel zoeken. Insecten die ze dan al vliegend vangen. Tegen het einde van de dag heeft de groep vogels zo'n 750 kilometer afgelegd. Het is tijd om te rusten. Maar waar? Hier zijn geen acacia-bomen zoals in Zimbabwe. Laat staan uitgestrekte rietvelden zoals aan het meer van Tjaat. Hier is slechts een kleine rotspartij... En ook om die te vinden is nog wat geluk nodig. Samen met andere vogels nestelt hij zich aan de schaduwzijde... wachtend op de duisternis die nu snel valt. De temperatuur daalt van gloeiend heet naar draaglijk warm. Maar als de zon verdwijnt, koelt het af tot rond het vriespunt. De tweede dag door de woestijn is bijna een kopie van de eerste. En ook deze dag overleeft de zwaluw. En hij vindt weer een plek voor de nacht bij wat gesteente. Twee derde van de woestijnreis zit erop, zo'n 1500 kilometer. Nog één lang traject en hij heeft de Sahara overleefd. Maar die derde dag zijn de energiereserves nagenoeg op. Bij elke slag voelen de vleugels zwaarder aan. En erger nog, ze lijken niet meer te reageren op de signalen van de vogelhersens. Af en toe valt er naast onze zwaluw een soortgenoot uit de lucht. Ze hebben al hun krachten opgemaakt en in de hitte gaan ze in een paar minuten dood... Zo zou het ook onze vogel kunnen vergaan. Maar er gloort hoop. De groep zwaluwen komt aan bij een van de zeldzame oases. Bijna geheel door zand overwaaid... staat er nog een oude tank uit de Tweede Wereldoorlog. De loop steekt schuin uit het zand omhoog. Mogelijk bracht deze oase ook voor de soldaten redding in nood. Net als voor de uitgeputte zwaluwen. Eindelijk water, schaduw, een rustplaats en... insecten. Sommige vogels gaan meteen op jacht. Ze scheren over het wateroppervlak. Anderen brengen eerst de verfomfaaide veren op orde. Ze worden rustig geslagen door wat nomaden... die met hun kamelen de schaduw van een stel palmbomen opzoeken. Het is de vierde woestijndag. Met hernieuwde krachten vliegt de Zwaluw zijn laatste traject over het eeuwige zand. Toch is er iets aan het veranderen. Het landschap wordt rotsachtiger en glooiender. Er zijn meer hoogteverschillen en allerlei tinten bruin, grijs en groen. Kleuren die ineens weldadig aandoen. De zwaarluw komt aan bij het machtige atlasgebergte... tussen de Sahara en de Middellandse Zee. Op zijn hoogst reiken de toppen tot 4000 meter... en tot diep in de zomer ligt er sneeuw. Eerst vliegt de zwaarluw over de steppenachtige hoogvlakte... met wat nederzettingen van lemen hutjes. Enkele ezels gaan hier gebukt onder hun zware last... Anderen hebben rust en drinken wat. Er liggen enkele langgerekte rivieroases die de Sahara-reizigers een warm welkom bieden. Alsof ze de finish hebben gehaald van een driedaagse marathon. Hier scheert onze zwaarduw laag over het water. Af en toe raakt hij het oppervlak voor een slok of wat verkoeling. Daarna zichtzacht hij tussen de ezels door en vangt de insecten die worden opgejaagd door de stampende ezelhoeven. Dan breekt er een nieuwe avond aan. Met een slaapplaats in een leme hut. De volgende dag vliegt de zwaluw over het berglandschap van de atlas. Voedsel, water en rustplekken in overvloed. Voor het eerst sinds dagen voelt de vogel tijdens de vlucht weer koele lucht langs de veren stromen. Bossen met zeders, sparren en steenijken worden afgewisseld door grazige stroken waar herders hun schapen hoeden. De bergstroompjes die nu nog kabbelend de eerste smeltende sneeuw afvoeren, zullen over een paar maanden zijn aangezwollen tot woest kronkelende beken. Maar dan is de boeren Zwalu al lang en breed in Twente. Een groesmoes vult de lucht, eerst nog geen flauw vanuit de verte, maar al snel duidelijker in tonen. Er komen andere geluiden bij, van verkeer, van mensen. Langzaam maar zeker nadert de boeren Zwalu de bewoonde wereld. Hij komt aan bij de poorten van de kustplaats Oran, de tweede stad van Algerije. Een hoge toren waakt fier over de stad, de top ervan kleurt goud in het licht van de dalende zon. Daar in die top roept een muezzin de gelovigen op tot het laatste gebed van de dag. Ook de zwaluw voelt zich geroepen. Hij vindt in de minaret een veilige rustplaats voor de nacht, samen met een tiental collega's. Het is een mooie plek voor een vogel, na die uitputtende tocht over de Sahara. Een reis langs de flinterdunne grens tussen leven en dood. Maar hij heeft het overleefd. En morgen, ja, morgen wacht de Middellandse Zee. Nog voordat de eerste zonnestralen de Algerijnse kustplaats Oran bereiken, roept Moe het ziende gelovige tot het ochtendgebed. Niet ver van hem vandaan bracht onze boeren Zwalu de nacht door, in de minaret. En nu maakt hij zich op voor weer een nieuwe etappe van de reis die begon in Namibië. Hij is al weken onderweg. Vandaag wacht een nieuwe beproeving, de Middellandse Zee. De wind waait met hem mee, figuurlijk, want hoe gek het ook klinkt, de boerenzwalu profiteert juist van een beetje tegenwind. Met een lichte staartwind zou hij het risico lopen in een soort windstilte te vallen. Hij zou dan gaan dwarrelen en tegen de grond kunnen slaan. Een lichtbriesje tegen geeft hem net die lift onder de vleugels... waardoor hij moeiteloos zijn kilometers kan maken. Maar de wind moet ook weer niet te sterk tegen zijn vliegrichting inwaaien. Dan is hij soms zelfs gedwongen te stoppen of een stuk in de verkeerde richting te vliegen. De zwakke noordoostenwind van vandaag is dus een echte meevaller... want zijn koers van Oran naar Mallorca is precies die richting uit. Met zijn gestroomlijnde lichaam vliegt hij zo met speelsgemak 35, soms 40 kilometer per uur. Onder hem een zeevol beweging. Een olietanker vaart richting Libië. Wat verder springt een schooldolfijn uit de golven. Vale stormvogels scheren laag boven schuimkopjes... en lijken er soms in te verdwijnen. Ook zij zijn op reis. Terug van een vis -expeditie. Naar rotsige eilanden voor de kust... waar ze straks hun jongen grootbrengen. Hoe voorspoedig de vlucht ook verloopt... toch moet de zwaluw tijdens zijn zeereis waakzaam blijven. Als hij te laag vliegt... kan een plotseling een golf hem zomaar tegen het wateroppervlak slaan. En dan rest hem slechts een zeemansgraf. Vliegt hij te hoog dan ontmoet hij een te sterke tegenwind. Hij vliegt dus een uitgekiende middenkoers met de zon als trouw oriëntatiepunt. Tegen de middag doen we de eerste contouren op van zijn volgende etappe plaats. Uit de Blauwe Zee reist in de verte een plompe gedaant op. Het eiland Mallorca. Dit grootste van de Balearen is niet alleen populair onder toeristen. Ook voor vogels is het een favoriete bestemming. Want Mallorca kent een afwisselend landschap van bergen en dalen. Bossen en groene open vlaktes, kusten en moerassen. Ver weg van de toeristen trekt de boerenzwaluw over het eiland noordwaarts en arriveert tegen de avond in het fameuze natuurpark Albufera. Anders dan aan de drukke zuidkust heerst hier nog rust. Daar gedijen steltpluten bij, maar ook dwergstems, plevieren en allerlei strandlopertjes. Boven het riet zweeft een bruine kiekendief, maar daarvan heeft een boerenzwaluw niet veel te duchten. De vogel kan nog even ongestoord zijn eigen jacht beoefenen... voordat hij straks in het riet overnacht. Nou, als die vogels besluiten om naar beneden te komen... dan uh, verzamelen ze zich vaak eerst in groepen. En als er sprake is van uh, miljoenen vogels... dan gaan ze in, in, in groepen, grote groepen naar beneden... en zwenken ze tussen het riet door en zoeken ze een plekje. En dat is uh, een enorm belevenis als je daartussenin staat. Want al die uh, zwaluwen die zwermen om je heen, die kwetteren, die roepen... Het is echt alsof je in een muggenzwerm van vogels staat. Dat is fantastisch. En als je dan in het riet blijft staan en ze hebben een plekje gevonden... dan gaan ze eens kwetteren nog. En alsof ze elkaar willen vertellen van... Oh, ik ben daar geweest en daar was het goed. En, uh, op een gegeven moment als het donkerder wordt, dan wordt het langzamerhand stiller. Je hoort ze soms nog een klein beetje zachtjes kwetteren tegen elkaar. En als het goed donker is, dan is het helemaal stil. En dan merk je niet dat daar zoveel zwaluwen in het riet zitten. Ondertussen zwelt het avondkoor van allerlei rietzangers aan. Zetisanger, Zanger, zwartkoprietzanger, Snor en Grote Karakiet. Het zijn maar een paar van de vele soorten die hier luidkeels hun territorium afbakenen en een partner lokken. Hoe idyllisch het in onze oren ook klinkt, het is geen vrijblijvend amusement, maar een bikkelhard gevecht op leven en dood. Want al zingend wordt een strijd gevoerd voor de beste bloedplaats en een vrouwtje. De sterkste en beste zanger zal er straks in slagen... zijn genen aan een volgende generatie door te geven, inclusief zijn muzikale talenten. Het moeras is nog in een nevelige sluier gehuld... als onze zwaluw de volgende morgen de rietvelden verlaat. De route voert hem door de Bokker-vallei, een diepe laagte door de bergen in het noordoosten van Mallorca. Het is hier elk voorjaar een komen en gaan van miljoenen trekvogels... Deze vallei is dan ook een favoriete plek voor fanatieke vogelaars. Het is pas zeven uur in de ochtend. En toch vegen twee mannen met rugzak al het zweet van hun voorhoofd. Ze hebben een flinke klauterpartij achter de rug over smalle, rotsige paadjes... om bij een van hun favoriete uitkijkpunten in de vallei te komen. De twee vroege vogelaars zien de boerenzwaluw passeren en met hem honderden soortgenoten. Maar hun aandacht gaat toch vooral uit naar een minder alledaagse verschijning. Het zijn twee Eleonora's valken, genoemd naar een 14e eeuwse prinses uit Sardinië. De valken zijn net terug van Madagaskar, hun winterverblijf. Maar het zal wonderlijk genoeg nog een klein half jaar duren... voordat het broedseizoen van deze behendige vliegers begint. Eleonora's valken broeden namelijk in de herfst. Dat lijkt vreemd, maar het is bijzonder uitgekiend. De tijd dat hun hongerige jongen schreeuwen om voedsel... valt precies in de najaarstrek van zangvogels wanneer er dus vol op voedsel is. In het voorjaar zijn vooral grote libellen hun stapel voor. Toch zien de twee vogelaars nu hoe een van de Eleonora's... zich op een zwerm zwaluwen stort en een ongeluksvogel uit de lucht plukt. Dit had het lot kunnen zijn van onze boerenzwaluw. Maar hij is de vallei al gepasseerd en bevindt zich inmiddels boven zee... richting Frankrijk. Na een kleine dag vliegen doen we de contouren op van de Zuid-Franse kust... Vissersbootjes in allerlei bonte kleuren varen naar hun havens. Hier en daar wordt nog een net opgehaald. Een uur later heeft onze zwaluw een zitplaats... op een telefoondraad langs een landelijk weggetje. De ontluikende wijnstokken zijn in werkelijkheid nog schilderachtiger... dan de vakantiefolders beweren. De plaatselijke boer met strooien hoed pruttelt voorbij in zijn bejaarde de Chivaux. De zwaluw vliegt een open schuur in nestelt zich op een balk en wacht daar op de nacht. Een mooie nacht, want bij het eerste avondroze begint een nachtegaal zijn zang. Dichter J.C. Bloem beschrijft dat zo. Ik heb van het leven vrijwel niets verwacht. Het geluk is nu eenmaal niet te achterhalen. Wat geeft het? In de koude voorjaarsnacht zingen de onsterfelijke nachtegalen. In de avond vermengt deze serenade zich met kabbelend geroezemoes van een druk terras in het nabijgelegen dorp. Alles lijkt hier in complete harmonie. Totdat... In de verte wordt geschoten. Nog een keer en weer. Het ontgaat ook onze zwaluw niet. Hij huivert. Herkent hij dit gevaar? De volgende morgen, in alle vroegte, bruist het dorpsplein al van leven. De boeren uit de regio komen voor de wekelijkse markt. Er worden eieren uitgestald, diverse kazen en gezouten boter. Allerlei worsten worden opgehangen. Er is wijn, olijfolie, groenten. Allemaal mooie streekproducten. En wat ligt daar in die laatste kraam? Zo van ver af lijken het allemaal rijpjes. Gesorteerd in bakjes liggen er zanglijsters, leeuwenrikken, roodborstjes. Zelfs een enkele nachtegaal. Klaar voor consumptie en goed gekruid. Aan een zwaluwleidje zit weinig vlees. Zwaluwen zijn voor de jagers tweede keus, maar echt kieskeurig zijn ze nou ook weer niet. En zo ervaart onze zwaluw deze morgen niet alleen de normale luchtstroom langs zijn verenpak. Nee, die enorme stoot lucht die hij net voelde kwam van een passerend hagel. Een van de korrels gaat rakelings langs zijn witte onderbuik. Om hem heen vallen enkele medereizigers levenloos uit de lucht. In enkele dagen bereist onze zwaluw een goed deel van Frankrijk... Er zijn volop insecten en genoeg water en rietvelden die het de moeite waard maken om de reis nu in een iets lager tempo voor te zetten. De wind is inmiddels iets van zee gaan waaien en met die zwakke, voor de vlucht van zangvogels profijtelijke tegenwind koerst onze zwaarluw met vele soortgenoten aan op La Manche, het kanaal. Bij de krijtrotsen van Cap Riné net ten zuiden van Calais verzamelen zich veel vogels. Veel vogelaars plannen hier een voorjaarsweekend om de vogeltrek te bewonderen. Bovendien is het een uitgelezen plek voor allerlei zeevogels. Waaronder de spectaculaire Jan van Gens. Het zijn niet alleen trekvogels die hier samenkomen. Een paar kilometer verder zijn grote parkeerplaatsen aangelegd. Waar reizigers wachten op hun beurt om door de kanaaltunnel te reizen. En waar mensen zijn, is handel. Hier ligt dan ook een voor Frankrijk zo kenmerkende hypermarché, Een winkelparadijs voor de kop lustige reiziger. Tussen de palen langs de weg ernaartoe, op de bedrading... heeft onze zwaluw een rustplekje gevonden... te midden van honderden andere kwetterende soortgenoten. Ze zien de tafereel op de parkeerplaats... voor overgebogen mannen bij de achterklep van hun auto... families achter winkelwagentjes en ergens een huilend kind. Er is onrust onder de vogels. Dan ineens vliegt een grote zwermzwaluwen op... en zet koers richting Engeland. Nu scheiden de wegen van vogels die wekenlang reisgenoot waren. Onze zwaluw rust nog wat en zal morgen koers zetten in een andere richting naar het noorden. De lucht zindert van de lente. Hommels zoomen boven de vroege voorjaarsbloemen. In de struiken schuilt een luidruchtige tjiftjaf. Hoog in de eik, op een lommerrijk erf... inspecteert een torenvalk zijn nestkast voor het komende broedseizoen. Een boer loopt wat gebogen met een emmertje mais naar zijn kippen. Hier, op een boerderij, even buiten het Vlaamse zevenkotten... rust een boerenzwaluw wat uit van een reis van ruim twee maanden. Een reis die de menselijke fantasie te boven gaat. Twintig gram vet, spieren, organen en veren. Meer weegt een boerenzwaluw niet. Dat vrijele lijfje heeft een reis gemaakt van hemelsbreed ruim 8000 kilometer. Belaagd door roofvogels, gekweld door honger en dorst. Zandstormen getrotseerd en onweer met slagregens. Lijmstokken, netten en hagelkorrels omzeild. Een zee overgestoken. En zie je hem nu eens vier zitten, bij de Hooiberg. Goed op kleur, met dat glanzende blauw en karmijnrood. Die mooie lange staartveren waar een vrouwtje straks op let. Want die met de langste vieren, dat is de sterkste. En wie weet, als ook zijn partner van het voorgaande jaar de reis heeft overleefd... komen ze elkaar weer tegen, straks, in Twente. En metselen ze een nest, zoals alleen zwaaruwen dat kunnen. En zullen ze twee, misschien drie broedsels brengen. En vangen ze vliegen en andere insecten in het broedseizoen wel 1 miljoen. De natuur heeft het goed voor elkaar. Daar kan geen insectenverdelger tegenop. Maar dat is later. Nu eerst nog die laatste paar honderd kilometer van Vlaanderen... tot de koetsturren in het Twentse Zingraven. Een peulenschilletje vergeleken met het voorafgaande. En wegvliegt hij, richting Noordzee... om in het gezelschap van tientallen andere boerenzwaluwen... en wat huisswaluwen de kustlijn te volgen. Hij passeert de haven van Zeebrugge... met veerboten die in de Noordzee schuimende lijnen trekken op weg naar Dover. Hij zegt zacht over het moderne Knokker... waar de eerste badgasten zich blootvoets op het zand wagen. Het Zwin, op de grens met Nederland, is weer even helemaal natuur... maar dan komt Katzand in zicht en daarna de Zeeuwse dijken. Tot de haven van Breskens vliegt hij... waar het de keuze is om over te steken of nog even te rusten. De wind is nu zuidwestelijk en trekt fors aan... De zwaluw wacht op een lichte tegenwind... die hem de juiste lift in de vleugels zal geven om de Westerschelde over te gaan. Hij strijkt neer op een afgemeerd zeiljacht. Er is nog volop bedrijvigheid in de haven. Mannen in gele oliepakken slepen met kratjes vis. Hier en daar wordt een dek schoongespoten. Maar het is avond En het duurt niet lang meer of onze zwaluw ziet in het westen... de zon als een vuurbol en het zeelandschap ten ondergaan. De morgen begint fris met dat wind uit veranderlijke richtingen. De boerenzwaluw waagt het erop en vliegt in 20 minuten naar Walcheren. Over afwisselend agrarisch land en nog wat zeearmen... bereikt hij nog voor de middag voor Putten. Hij ziet een landschap opdoemen met drukke wegen, rokende schoorstenen... hoogspanningsmasten en industriecomplexen. Rijnmond is geen ideale plaats voor vogels. en De zwaluw buigt dan ook af in oostelijke richting langs de Nieuwe Maas. Links en rechts van hem bruist Rotterdam. Nog wat ferme vleugelslagen en hij belandt in een zojuist nog voor onmogelijk gehouden oase van rust. De Alblasserwaard. Tussen het net ingeschaarde vee door is het goed insecten vangen. En in zigzaggend volgt de vogel de lek en de rijn. De luwte van de dijken biedt beschutting tegen de soms harde zuidelijke wind. De uiterwaarden met koeien, schapen en een enkele keer wat paarden bieden volop insecten. Soms doet onze zwaluw een wiel aan, drinkt in een lage vlucht wat water en vliegt verder. Eén zo'n uitstapje over de dijk wordt hem bijna fataal. Een vrachtwagen met bouwmateriaal dendert over de dijk... en de laagvliegende zwaluw kan in een ultieme zwenk net op tijd de voorwielen ontwijken. Hij ruikt de stal en als het een beetje meezit, is hij voor donker in Denenkamp. De Even voorbij Arnhem takte IJssel zich van de Rijn af. En de zwaluw vliegt boven de rivier noordwaarts. Links van hem de Veluwe. Maar de zwaluw houdt het oosten aan en kronkelt met de IJssel mee. Langs oude steenfabrieken, een recreatieplas en wat rietvelden. Even voorbij Zutphen rechtsaf. Langs de kunstmatig rechte streep van het Twentekanaal. Langzaam maar zeker oogt en ruikt het landschap steeds meer... naar die vertrouwde plek van vorig jaar. Dat buiten-nabij-Denenkamp. Voor Hengelo buigt de boeren zwaluw af... Zijn voorouders zagen hier een ander landschap. Kleine boerderijen, zandweggetjes, bijtjes en akkers, hooibergen en paardenwagens. en wagens. in optima forma. Maar dat was ver voor zijn tijd en het landschap verandert nog steeds. Moderne lichtbokstallen vervangen in rap tempo de oude stallen waar het zo veilig broeden was. Ook in die moderne verblijven broeden de zwaluwen wel, maar het wordt minder en minder... Door de open tochtgaten staat het nest bloot aan te grote temperatuurschommelingen. En het wordt altijd wel één of meer jongen fataal. Ook de kans op aanvallen door een extra of uil is hier groter. Of verjaging door huismussen die in de open stallen vrij spel hebben. En dan nog iets. De boerenzwaluw wil liefst een intiem, donker plekje voor zijn nest. Achter een balk of lamp of onder een lage zoldering die beschutting biedt. Die vindt hij soms nog wel... Ook in die moderne bedrijven, in de melkstal of tankruimte. Maar steeds vaker komt die voor een gesloten deur. Want de melkfabriek eist extreme hygiëne. Elke vlieg is taboe, dus wordt de melkruimte hermetisch afgesloten. En eindigt een eeuwenlange samenleving van boer en boerenzwaaluw. De veranderingen in onze landbouw en de gevaren tijdens de lange trek eisen een zware tol. Het aantal boerenzwaluwen is minstens gehalveerd ten opzichte van een halve eeuw geleden. Ondertussen vergeten we helemaal onze boerenzwaluw. Hoe gaat het met hem? Het is 15 april tegen het vallen van de avond. Zijn laatste kilometers zitten er bijna op. Hij vliegt over een dorpscafé met een vertrouwd geroezemoes van vredig keuvelende mensen. Er klossen biljartballen, gelach om een gemiste stoot. Hij nadert Denenkamp, waar Erik van Omme na een dag schilderen langs de dinkel loopt. Die weet het nog niet, maar morgen zal hij de eerste schetsen... van de boerenzwaluw kunnen maken. Onze vogel nadert zijn einddoel. Want daar, in die kronkel van de dinkel, ligt Zingraven. Met het koetshuis, zijn zomerverblijf voor de komende maanden. De deuren staan open, alsof ze willen zeggen... welkom, vogels. Onze zwaluw zich zacht naar binnen, kwettert opgewonden... en strijkt neer op een balk. Kijk daar boven die lamp. En als je daar zit, kan hij heel mooi in het nest kijken. En op een vrouwtje wachten. Want het duurt nog een week voor ze komt, denk ik. En dan is het... Uh, dan begint het feest, nest bouwen, balzen. En je ziet nou heel mooi dat hij zich te poetsen zit en... Weet uh, je, zit te zingen. En uh, helemaal alleen. Maar hij weet gewoon dat er meer zwaarden komt Want je ziet daar een nest en je ziet daar een nest. En daar zit een nest. En je ziet wel vier nesten van vorig jaar... De drang bij mannetjes om naar hun broedgebied terug te keren... is groter dan bij de wijfjes. Want de mannen die willen graag de beste broedplaatsen bezetten. En wie het eerst is, die het eerst maalt. Dus hoe eerder je terug bent, hoe beter je je keus kunt bepalen... en hoe beter je je plek kunt verdedigen tegen later aankomende mannetjes. En de vrouwtjes die dan wat later aankomen... Ja, die, die zoeken dan ook het liefst de beste mannetjes uit. Want die eerste mannetjes zijn vaak de sterkste, gezondste dieren... waarmee zij ook het liefste een paar vormen. Dus dat, dat stimuleert elkaar. En die mannen die het eerst arriveren zijn dan de sterkste en gezondste dieren over het algemeen. Dit was de voorjaarstrek van een boerenzwaluw. Van onze boerenzwaluw. reisde meer dan 8000 kilometer samen en leefde mee tijdens zijn avontuurlijke tocht. Misschien kijkt u nu met andere ogen naar die bijzondere vogel. En tuurt u volgend voorjaar in april ook nieuwsgierig naar boven of hij al terug is. Uw eerste boerenzwaluw. U heeft het afgelopen uur geluisterd naar een klankbeeld, een geluidenspel over de voorjaarstrek van de Boerenzwaluw. We kregen al veel reacties op de mail en twittertjes binnen van prachtig, prachtig om te horen. De verteller was oud-VARA-collega Hans Smit en verder hoorde u zwaluwdeskundige Benny van der Brink en beeldend kunstenaar Erik van Omme. Regie en productie Joost Huizing. Meer over dit hoorspel en het jaar van de Boerenzwaluw vindt u op vroegevogels.vara.nl En op die site staat nu ook aflevering 1 van de de vroege vogels over landschappen. Die staat online met daaraan gekoppeld een fotowedstrijd met als thema landschappen. Straks OVT, een gesprek over de Rolling Stones. Ik zag net Michal Citroen al hier in de wandelgangen en die zei die autobiografie van Keith Richards is echt geweldig. Daar gaan ze het over hebben. En over de vernietiging van het Beekberger woud en de poging om 140 jaar later nog iets van die oude wildernis terug te winnen. Volgende week zit ik hier weer samen met Lisa Wade. Nou, niet hier, maar in het oude vertrouwde kapitaal. Uh, ik wens u een prachtige dag en maak er een mooi 2011 van. Dag. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf.